Jori Stubenitski met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn meer dan 400 mensen opgepakt die banden zouden hebben met de Islamitische Staat. Volgens de Saoedische autoriteiten wilden ze zelfmoordaanslagen plegen op moskeeën, veiligheidsdiensten en een niet bij naam genoemde diplomatieke vertegenwoordiging. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. De leider van Islamitische Staat zou willen stoppen met het verspreiden van executievideo's. Dat meldt het onafhankelijke Syrische persbureau ARA... dat zich baseert op bronnen binnen IS. Terreurleider Al-Baghdadi zou in een brief hebben geschreven... dat veel moslims de executiefilmpjes gruwelijk vinden. Volgens het Syrische persbureau hebben rebellen kritisch gereageerd. Zij zeggen dat de video's juist zijn bedoeld... om Westerse landen te intimideren. De politie heeft de gemeente Zeist niet geïnformeerd... over de ontsnapping van de vuurwapengevaarlijke crimineel Ali Ben Hadi... Volgens een woordvoerder hoorde de gemeente pas twee dagen na de ontsnapping van het incident door een persbericht van de politie. Ben Hadi ontsnapte dinsdag in Den Dolder, is vuurwapengevaarlijk en heeft zijn medicijnen niet bij zich. De rechter in Utrecht doet vandaag nog uitspraak in het kort geding van PostNL tegen de stakende postbezorgers. PostNL wil dat de rechter een einde maakt aan de blokkades van postdepots. De stakers willen met de acties een hogere tariefvergoeding afdwingen. Een Amerikaanse marineofficier is bezweken aan de verwondingen... die hij donderdag opliep in Chattanooga. Toen schoten in Kuwait gebo geboren Amerikaan vier militairen dood... en verwonde hij een ander, voor hij zichzelf door de politie werd doodgeschoten. De FBI behandelt de schietpartij als een terreurdaad... maar kan nog niet zeggen over het motief. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten bewolking het land binnen. Morgenochtend op sommige plaatsen regen. Later in de middag wat opklaringen. Het wordt morgen 20 tot 25 graden.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 Zijn esta manera No kant la de kant de kant van de kant van de kant van de kant van de kant van de de kant de kant Amor de kant de kant Your love. No te encuentro posible no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro si de nada Lo, vivo ya callé, lo Zo zat ik er net op de fiets en ja het valt allemaal niet mee, zoals je na een tijdje weer uh, op de fiets zit natuurlijk. Ja, en dan uh, staat het zweet op je rug. En dan weet ik weer wat zadelpijn is. Goedemiddag, dit is ZFM Zandvoort en uh, ja, het programma Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heij en ja wij gaan lekker verder met de leuke muziek. En dit is The Mavericks en Dance the Night Away. de Mavericks en Dance the Night Away. Goedemiddag als je net pas inschakelt. Mijn naam is Frit Heij en uh, Entertainer voor You. Tot de klokjes van 7 uur hier bij CFM Zandvoort. Goedemiddag, het is lekker weer buiten. En uh, ja, heb je dat ook wel eens, dat je je eigen sectie voelt... ...als je danst, nieuws dan wel.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 Sexy ik, hey, hey, hey, hey, hey. ik voel me sexy als ik dans Ooh, ik, voel sexy als ik, ik voel me sexy als ik dans hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans Ik voel me sexy als ik dans Steek ik mijn handen op Ga mijn voeten zomaar, ik voel me je Je dat Ga mijn voeten ik voel je Je dat Ja, ik voel me sexy als ik dans. Hier in Hielson, hier bij CFM. Goedemiddag, entertainer voor jou. We gaan verder met Omi en Cheerleader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 Feel like cheating I'm like, no, not really Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader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 Dit waren de zomerse klanken van Omi en uh, Cheerleader. heerlijk uh, Heerlijke zomerse plaat is dit. Ja, hij blijft leuk, maar deze blijft ook leuk. Bitty McLean en It's Keep Raining.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 Altijd wijd. Laat mij. Me...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 back. Ik denk, waar komen die gezellige klanken nou vandaan? Die komen hier vandaan uit Zandvoort. ZFM Zandvoort, goedemiddag. Mijn naam is Fred Heij. En uh, ja, dit was Henk Dame. En laat mij alleen een parodie van André Hazes natuurlijk. En ja, wat gaan we doen? Een plaatje draaien van Beyoncé en al de single ladies. So turn, oh, turn, and now you're Ja, als ik dit nummer hoor, dan uh, moet ik gelijk aan John Williams denken, natuurlijk. Ja, die heeft dat ooit eens een keertje ja, in een verkleedpartijtje gedaan. Op televisie. Ja, het was geen gezicht, maar goed, wel leuk. Bruno Mars en The Lazy Song. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna... On, Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet. Up. And she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Song hier bij CFM. En eh, ja, we gaan eventjes eh, lekker op de Hollandse Tour. Ja, het is mooi weer. En eh, daar past eh, deze plaat bij. René Riva en Selavie. Het zonnetje gaat schijnen. De zomer is in het land. De wolken die verdwijnen... Die fijne zand vol. Hier in Holland Kan zo gezellig zijn Lekker lang uit liggen, zonnen met een grote parasol René Riva was dat. En Salavi. En we gaan verder met... Uh, ja, met wie? Michael Jackson. En Love Never Feels So Good. IT. Love never fell so good. Michael Jackson was dit. Goedemiddag. Mijn naam is Fred Heij. ZFM Zandvoort. Entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur. En we gaan verder met Elucid en Famous à la Playa. de Playa. hier bij ZFM. En we gaan verder met een Nederlandstalig plaat. Marco de Hollander. En kaarslicht en rode wijn. Jij stond daar alleen.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 de ro-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 Marco de Hollander was dit. En kaaslicht en rode wijn. Ja, en vroeger werd hij gezongen door uh, Jesse. Jesse, Jesse. Jesse is het, ja. We gaan verder met uh, ja, een lekkere gouden ouwe. Ja, hij blijft mooi. Bonnie M en Rivers of Babylon. Blijft dat toch heerlijke muziek Bonium en de rivers of Babylon hier bij CFM. En uh, ja, het zit er alweer haast op. Het eerste uurtje van Entertainment for You. En uh, ja, we gaan natuurlijk eventjes nog door tot, uh, tot de klokjes van 7 uur. Maar zo de ik is het nieuws van 6 uur natuurlijk. En uh, dat doen we eventjes uh, kijken. Ja, we kunnen nog uh, ja, zeg maar anderhalf plaatje draaien. We gaan nog eventjes terug in de tijd met Racy en wie kent ze niet? Lay your love on me.